Met het NOS-Journaal. Nederland overweegt F 16s in te zetten tegen terreurorganisatie Islamitische Staat. Minister Hennis van Defensie sluit luchtaanvallen niet uit, zei ze in nieuwzuur. Er wordt gekeken naar hoe Nederland kan bijdragen aan een internationale coalitie tegen IS. Een van de opties is dus de inzet van gevechtsvliegtuigen. De verspreiding van het ebola-virus is een bedreiging voor de wereldwijde veiligheid. Dat zei president Obama bij de lancering van zijn plan om de epidemie te bestrijden. De VS stuurt onder meer militairen naar West-Afrika om daar te helpen. Obama roept andere landen op om meer te doen tegen de ziekte. Als het ebola-virus zich verder verspreidt, kan dat volgens hem leiden tot grote spanningen. De komende maanden zijn bepalend voor de volgende decennia, zegt VN-topman Ban Ki-moon. Vanwege alle crisis in de wereld is de komende algemene vergadering van de Verenigde Naties volgens Ban de belangrijkste in tientallen jaren. Bij de vergadering praten alle 193 lidstaten deze maand onder meer over het conflict in Oekraïne, de strijd tegen IS en de uitbraak van ebola. Het is volgens Ban belangrijk dat 2015 een jaar wordt van daden. De politie is op zoek naar de inzittenden van een auto die in mei onder vuur is genomen op de A10. Op beeldmateriaal is te zien hoe een man vanuit zijn auto met een pistool op een Opel Corsa schiet. De beelden stonden op een telefoon die onlangs in beslag is genomen. De verdachten zijn opgepakt, maar de inzittenden van de Opel Corsa worden nog gezocht. Real Madrid is goed begonnen aan het nieuwe seizoen van de Champions League. De titelverdediger had geen enkele moeite met het Zwitserse FC Basel. Het werd 5-1. Borussia Dortmund was te sterk voor Arsenal en won met 2-0. Ibrahim Afellay hielp zijn Olympiacos aan een overwinning van 3-2 op Atletico Madrid. Het weer, opklaringen en kans op mist. Overdag veel zon, het wordt 23 tot 25 graden. Ook donderdag warm en flink wat zon.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 Wat het is, baby. Ik voel me sexy als ik dans. Oh -oh.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 Steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Ik voel me Als ik dans, jij ja, je, hadel, swingen, je e zo e lekker dat het e te gaan ik dans, ik mijn hand op, ga mijn voeten Ik voel Als ik dans, je zo lekker te gaan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 At the door So when you step inside jump on the floor